De Radio 1 Sportszone. Luciana Carasso en Tom van Heck. Komend uur hopen wij Edith Bos natuurlijk te horen. Zij haalde de derde medaille voor Nederlands brons bij het judo. En ook uh, aandacht voor ander nieuws. De NS bijvoorbeeld zoekt veel personeel. We schakelen met correspondent Bram Vermeulen in Turkije. Maar eerst het NOS en nieuws van 5 uur. Hier is Jan van der Putten. Judoka Edith Bos heeft op de Olympische Spelen een bronzen medaille gewonnen. Bos werd na de verlenging van haar partij tegen een Koreaanse tegenstander... door de scheidsrechter tot winnaar uitgeroepen. Winsturfer Dorian van Rijsselbergen won ook de derde race... en heeft nu zeven punten voorsprong op de nummer twee. En Marianne Vos eindigde op de Olympische tijdrit teleurstellend als zestiende. Linda van Dijk werd achtste.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 De resten zaten volgens RTV West in twee vuilniszakken... die verstopt waren in een kast tussen het grof vuil. Een voorbijgangster vertelt wat ze zag en wat ze rook. Een vreselijke, vreselijke stinklucht. En die uh, lucht dus eigenlijk van... Uh, ja, dan ga je automatisch ga je naar die zakken kijken. Dus En dat je dan uh, een, uh, een kledingstuk, wat, wat meer zo zag... een soort, soort ja, blouse of uh, wat het was, ik weet het niet. En uh, heel vies, dus eigenlijk met uh, ja, vlees. Uh, wat je echt gewoon van vlees, maar dan eigenlijk dat met drap dus eigenlijk er bovenop lag. Dus ja, vlees wat in ontbinding was. Zo kun je het wel meer zeggen dan. De medewerkers van de vuilniswagen waarschuwden meteen de politie. Vrij snel na de vondst werden vijf mannen en een vrouw aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de vondst van stoffelijke resten. Hoe het slachtoffer om het leven is gebracht is niet bekend. De politie doet nog de hele dag onderzoek op de plek waar het lichaam werd gevonden.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 ANEB ah, verkeersinformatie, het is niet druk op de weg. Neemt niet weg dat er wel een paar files staan. Op de A15 vanuit Europoort bij Spijkenissen 3 kilometer. De andere kant op op de A15 vanuit Gorkem bij Hardingswad Griesendam 2. A20, hoek van de land richting Gouda bij Rotterdam, Krooswijk 3. En de N220, hoek van de land richting Maasluis bij Westerlee 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En een tankoefening van Turkije zorgt voor spanning in die regio. We beginnen met de sport. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. Want uh, wat kan de radio toch mooi zijn, dacht ik net. Gio Lippens, toen jij zes seconden voor vijf eventjes meldde... dat Bradley Wiggins het tweede goud voor Groot-Brittannië heeft binnengesleept. Ja, je mag het niet te vaak zeggen, maar dat zijn toch echt wel kippenvelmomenten. De man die anderhalve week geleden nog op het podium stond in Parijs op het hoogste schavotje. En nu anderhalve week later ja, zijn mooiste triomf uh, pakt. Want hij pakt gewoon een eigen land, een eigen stad. ...pakt hij die Olympische titel op de tijdrit. Hij was zojuist de weg even kwijt. Want hij was op zoek naar zijn gezinnetje, naar wat bekenden, naar zijn familie. En kwam toen ineens hopeloos, hier valt hij in de armen van zijn echtgenote. Ach, kijk eens aan. Ja, dat is toch de beloning voor die opofferingen die hij heeft moeten getroosten. Staat ook bij zijn zoon. Terwijl ook winst en verlies heel dicht bij elkaar ligt. Want je ziet daar Fabian Cancellara, de Olympisch kampioen van vier jaar geleden... ...die zit nog steeds op het wegdek. Voelde zojuist ook weer aan dat leutelbeen waarop hij zo hard is gevallen tijdens de Olympische wegwedstrijd. Hij wordt hier uiteindelijk maar zesde kan zijn titel. Dus niet op een fatsoenlijke manier verdedigen. En is zwaar en zwaar teleurgesteld. Maar Bradley Wiggins dus zojuist even op zoek naar wat bekende. En kwam toen gewoon midden tussen het publiek terecht. Met zijn fietsje. Het leek alsof hij echt verdwaald was. Maar goed, uiteindelijk heeft hij de weg weer teruggevonden. In de richting van het afgeschermde gebied. Waar we zo meteen gaan kijken naar de huldiging van de medaillewinnaars. Op de eerste plaats. Gouden medaille dus voor Bradley Wiggins. Wiggins, tweede Tony Martin en derde Christopher Froome. Dat zijn de eerste drie van dit toernooi. En die Cancellara zit nog steeds op de grond. Ook zijn elleboog uh, zwaar gekwetst. Die zit ook ingepakt in een soort uh, plastic uh, verband, lijkt het wel haast. En uh, die uh, heeft heel veel pijn na deze tijdrit. Zal alles gegeven hebben. Dit was trouwens mevrouw Wiggins die u even ertussendoor hoorde. Samen met uh, de kinderen. Die hebben hun uh, vader, hun man, niet veel gezien de afgelopen tijd. Want hij heeft geleefd als een monnik en dat voor Bradley Wiggins, een man die toch houdt van, laten we zeggen, het prettige gedeelte van het leven. Die wel van een slokje houdt, maar de laatste keer in ieder geval niet... Uh, de laatste tijd in ieder geval afgebleven is van uh, al dat uh, werk. Tony Martin dus op de tweede plek. Christopher Froome dus op de derde plek. Gaan we nog even verder. Telefini wordt vierde. Marco Pinotti vijfde. Michael Rogers zesde. Fabian Cancellara zevende slechts. Ook nog achter Michael Rogers. Dan Bert Graapsch. De Spanjaard Castro Viejo. En dan Janets Brajkovic En ik zei het al. Het is te hopen dat hij binnen de top 10 eindigt. Dat doet hij net niet. De beste Nederlander. De Nederlands kampioen op de tijdrit wordt elfde. Lieve Westra. Kijken we nog verder naar beneden. Lars Boom, 22ste. Ook geen echte prestatie om over naar huis te schrijven. De Nederlanders nee, hebben vandaag niet meegedaan op de tijdrit. Maar we hebben wel twee hele mooie Olympisch kampioenen. Kristen Armstrong bij de vrouwen. Bradley Wiggins voor eigen publiek in eigen stad. In Londen, goud bij de mannen. Golden Wednesday werd het genoemd tot nu toe. En voor de Britten is dat een beetje zo. Want die halen hun tweede gouden medaille vandaag binnen. En daar zijn ze heel opgelucht en blij mee in Londen. Voor ons verloopt het allemaal niet zo goed. Maar dan toch eh, wat mooier en vrolijk nieuws. Van het water wat verder hier vandaan. En het is allemaal nog niet zo ver, maar het gaat goed. Want surfer Dorian van Rijsselbergen ligt nog steeds goed op medaillekoers. eerder melden wij u al dat hij de derde race won. Eh, drie keer races dus gewonnen. In de vierde race werd hij derde. En van Rijsselberg heeft nu 9 punten voorsprong op de nummer 2, de Paul mijacinski Er zijn nog wel zes races en de medal race te gaan. Dus het is nog lang, maar hij staat er wel heel goed voor. En ook Marit Bouwmeester in de Lezerradiaalklasse deed het goed vandaag. Ze won namelijk de zesde race, na nou eerder in race nummer uh, zesde te zijn geworden... in race nummer vijf. Bouwmeester rukt daarmee op naar de derde plaats in het klassement. staat zeven punten achter op de Leidster en die komt uit België. Dan Edith Bos. Ze won al een keer zilver op de Spelen. Ze won al een keer brons op de Spelen. Ze wilde zo ontzettend graag goud winnen vandaag. Het werd geen goud, het werd brons. Ze had er een verlenging en een scheidsrechtersbeslissing voor nodig. Ayot Kloosterboer ving haar direct na haar partij op. Edith Bos, gefeliciteerd. Dankjewel. Bronze medaille. Ja. Maximaal maximale haalbare vandaag, want ik heb één foutje gemaakt. Die werd uh, onmiddellijk afgestraft en daardoor kon ik niet meer de finale halen. En dan is dit het hoogst haalbaarde en dan is het toch uh, een derde medaille op de spelen. Ja, drie medailles, dat kan niemand jou nazeggen. Nog niet, misschien komt het toch, zou goed zijn voor het judo, maar uh, ja, ik ben wel echt trots. Je ging voor goud, dat heb je overal geroepen. Ja, um, uh, is brons dan een, een prachtige beloning of niet? Nou, voor vandaag wel, want ook die, partij, ook die partij die ik verloor, was ik eigenlijk beter. Maar doordat ik één fout maak, kom ik er gewoon niet meer bij. Ik heb alles gegeven, ook in die wedstrijd, mocht niet baten. En dan is het belangrijk dat je om kan schuiven. En daar had ik wel echt nog wat moeite mee, want ik was lam geslagen, apathisch, eerste half uur. Ik denk, hoe moet ik in godsnaam verder? Tijdens die partij leek het ook alsof je die ballon helemaal leeg liep tegen die Duits. Nee, dat viel mee. Maar omdat zij natuurlijk uh, heel elke keer ging hangen en zo, kwam gewoon niet in mijn spel. En doordat ik haast had, ging het te haast, waardoor ik niet kon scoren. Dus nou ja, chapeau voor Haal, ze staat wel in de finale. Dus ze heeft een goede dag. Ja, Ze heeft die partij gewoon op slot gegooid. Maar ja, dat, dat kost jou de finale. Ja, kost me de finale. Ja, ja. Hoe heb je die knop weer omgezet, zoals dat zo mooi heet? Nou, ik was met uh, Cor en uh, Marjolein eerst. En uh, nou, toen wilde het nog eerst niet zo. En toen heb ik gevraagd of Elisabeth erbij kwam. En uh, Elisabeth zat heel verzorgend. En toen heb ik wel heel even geschreeuwd. En toen dacht ik van ja, weet je, ik was eigenlijk ook in die zin uh, niet uh, helemaal teleurgesteld en van patje af. Omdat ik gewoon... Goed heb staan judo. Alleen ik maak één fout. Ja, dat is judo, en dat wordt dus meteen afgestraft. De eerste herkantie tegen Tashimoto leek echt die focus helemaal alweer terug. Ja, focus was ook terug. Ik wist niet helemaal zeker, want ik wist niet hoe ik het moest gaan aanpakken. En ik wist wel hoe ze judo er natuurlijk. Maar net zoals de eerste, Gewoon. toen je daarna wegliep. Uh, uh, je, niet, uh, je leek niet echt blij. Je leek eerder kwaad of verdrietig. Hoe zat dat? Ja, ik heb wel mixed feelings gehad. Ook voor de partij tegen Tachimoto kwam ik binnen. En toen stonden wel echt de tranen in mijn ogen. En toen dacht ik, nou nee, ik vind het leuk. Ik vind het spelletje leuk. Oké, okay, goud zit er dus niet meer in. Dan moeten we dus proberen brons te halen. Want als dat zou lukken, dan is dat ook heel mooi. Dat, dat is resumeren. Dat is dus de dag bekijken. Die laatste partij, om brons gaat dat dan. Dan weet je tegen Wang, ja, ik kan er hebben. Maar het is toch opletten.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 Ja, je weet het hier dus nooit. Dat hebben we deze week wel gezien. En dan, uh, ja, weet je heel eerlijk, een medaille is toch beter dan geen medaille. En je staat toch even lekkerder uh, nu dan zeg maar niks hebben. En ze heeft een brons. Later deze uitzending praten wij met verslaggever Kees Jonkins. Want die heeft haar het afgelopen jaar gevolgd. Daar een documentaire van gemaakt. Haar, uh, haar pad naar goud, maar het werd een pad naar brons. Turkije staat op scherp, dat is heel ander nieuws... waar het ontwikkelingen in Syrië betreft. Het Turkse leger houdt een grote tankoefening in het zuiden van het land... vlakbij de Syrische grens. En eerder deze week werden al troepenversterkingen die kant uitgestuurd. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Uh, Bram, is dit uh, provocatieoefening? Hoe moeten we het zien? Nou ja, dit soort filmpjes over trainingen, trainingen van het leger zijn altijd erg goed geregisseerd, moet je weten. Daar worden journalisten speciaal voor uitgenodigd om maar aan het Turkse volk te kunnen laten zien dat het Turkse leger nu op alles is voorbereid. Vooral met het voortschrijdend inzicht dat er zich aan de andere kant van de grens in Syrië allerlei groepen ophopen die Turkije misschien niet zo gunstig gezind zijn. Denk aan jihadisten, internationale strijders, Al-Qaeda-achtige groepen. En dan verder naar het oosten, in het noordoosten van Syrië, ook nog eens Koerdische strijders die in de afgelopen twee weken een aantal steden en dorpen in handen hebben gekregen en waar zij het nu voor het zeggen hebben. En wat die Koerdische strijders betreft, vandaag is ook de, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in Noord-Irak om te praten met de president van de autonome Koerdische provincie daar. Ja. Waarom? Wat, is daar, wat zit daarachter? Nou ja, dat heeft alles te maken met die nieuwe vrijheid van de Koerden in Syrië. De Turkse regering eh, vreest een groot mega Koerdistan aan zijn zuidgrenzen. Eh, inderdaad, sinds de val van Saddam Hussein is er al een autonome Koerdische regio in het noorden van Irak. En eh, de verzwakking van Assad, eigenlijk eh, mede geholpen door de Turken, hun ontzettend felle kritiek op Assad. Maar die vergroot nu wel de kansen dat in Syrië eigenlijk hetzelfde gebeurt als dat in Irak is gebeurd. En de Turken vrezen... Dat dit dan ook nog eens een keer problemen kan gaan veroorzaken met de eigen Koerden. Want hier wonen in dit land ook nog eens een keer 20 miljoen Koerden. En hier heb je ook nog eens een militante groepering zoals de PKK, die al bijna 30 jaar ook voor zo'n zelfbestuur strijdt. Dus de minister van Buitenlandse Zaken die is vandaag in Erbil om te vragen. ...aan de Barzani, de Noord-Iraakse leider... ...om steun te krijgen tegen het gevecht, in het gevecht tegen de PKK... ...omdat de PKK aanslagen in Turkije pleegt... in Irak onderdak heeft, maar ook in Syrië onderdak heeft... ...en dan is meestal het antwoord van die Barzani... ...dat is goed, Turken, dat doe ik... ...en vervolgens doet hij natuurlijk niks... ...want de PKK is veel te populair onder zijn eigen kiezers daar. Ja, en houd jij het voor mogelijk, Bram... ...dat Ankara uiteindelijk besluit tot ingrijpen in Noord-Syrië... ...vanwege die Koerdische kwestie? Het is uh, moeilijk voorstelbaar. Kijk, als je nu naar die troepenversterkingen kijkt, uh, dan moet je dat zien in een aantal weken waarin er meer tanks en meer luchtafweergeschut naar die grens is gestuurd. Tegelijkertijd uh, uh, zeggen heel veel mensen dat de omvang van de troepen daar absoluut niet groot genoeg is om zo'n invasie te kunnen plegen. Maar er is wel tien jaar geleden een overeenkomst gesloten met de vader van Bashar Assad, Hafes, Waarin staat gezegd dat als de veiligheid van Turkije ooit in de problemen zou komen. Dat het Turkse leger dan het recht heeft om Syrië binnen te trekken. En wel 15 kilometer. En laat dat nou net de, de afstand zijn waar die nieuwe Koerdische dorpen, waar de Koerden het nu voor het zeggen hebben. Dus je kunt je voorstellen dat dat een scenario is. Vergeet ook niet dat het Turkse leger met grote regelmaat de grens in Irak oversteekt om daar de PKK te bevechten. Het is allemaal voorstelbaar. Tegelijkertijd moet Turkije natuurlijk erg uitkijken voor de internationale omstandigheden. Want ze hebben altijd beloofd dat ingrijpen in Syrië pas gebeurt met een internationaal mandaat. En daar heb je de VN voor nodig. En die zijn niet zo rap. Bram Vermeulen was dat. Van een paar jaar geleden uh, kent u nog wel het, het spotje, ineens wist ik het, ik wil conducteur worden, was een grote reclameslogan van de NS. En uh, waarom zeg ik dat? De meeste bedrijven moeten mensen ontslaan in deze economisch slechte tijden. Maar juist bij de NS zijn ze weer op zoek naar nieuw personeel, 3300 nieuwe medewerkers, want bij de NS gaan veel mensen met pensioen. En bij die nieuwe mensen daarbij zoeken ze ook veel conducteurs. En verslaggever Josephine Trehi wilde nu wel eens weten of dat conducteur, of dat nou een leuk beroep is. Okay, Goedemiddag, dames en heren. Goedemiddag, alsjeblieft. Nou, ik wil mag even een stukje meerijden met Ab, conducteur van de NS. Alsjeblieft. Nou, ik wil, mevrouw. Hoe lang doet u dit al? Al tien jaar. Tien jaar conducteur bijna dus. En met veel plezier dus. Ja. Goedendag meneer, u wel. Erg leuk om te doen, erg gewisselend. Je bent baas in je eigen, je eigen trein. Hoe bent u er zelf ooit bij gekomen conducteur te worden? Uh, ik wilde wat anders. Mijn huidige functie, uh, dat bedrijf werd opgeheven. Ja. Wat deed u? Bron de Ketbakker. Toen, de... Toen zag ik een tv-reclame, opeens heb je het, je wordt conducteur. Toen zag ik, nou misschien is er wat voor mij. Ik wist niks van NS, ik uh, wist niks van treinen. Toch gereageerd en na een paar selectierondes werd ik aangenomen. En nu werkt ik bijna tien jaar en uh, ja, ik wil niet meer weg. Er zit veel afwisseling en je weet niet... Uh, S'morgens weet je niet wat er te wachten staat. Oh, een collega-conducteur heeft verderop uh, iemand aangetroffen zonder kaartje. We gaan even kijken. De conducteur is dan even op het perron, even uitgestapt. Geen kaartje? Nee, tuurlijk heb ik geen kaartje. Meestal, hè, als jij uh, via de trein gaat, nee, goedkope zonder kaartje zijn met kaartje. Kijk. Hoeveel boete krijgt hij mevrouw? 35 jaar. Plus je treinkaartje. Dat is vervelend, hè? Ik beter werk doen. En? Ja, grote mond. Altijd. Maar daar word je toch gek van? Nee, nee, nee. niet. Wat echt. doet hij dan? Gewoon rustig blijven, niet ja. luisteren? Dat is het beste, dat is het beste. Want anders wek je alleen maar uh, agressie op. Jij ja, heeft dat wel eens meegemaakt? In gisteren nog. En toen? Lege man, geen kaartje. En agressief. En er was er eentje die gaf ook nog vals uh, namen en adres op. Dus kwam er nog 330 euro bij. En wat denkt u dan als u s'avonds komt? Nou, dan heb ik een fijn gevoel. Want ja, ik kreeg wel complimentjes ervan. En denkt u dan niet, ja, voor hetzelfde krijg ik een klap? Ja, maar je schat het in. En meestal ben ik wel aardig goed met inschatten. Dus het loopt ook wel eens fout, maar meestal loopt het goed. Heeft u dat ook wel eens meegemaakt, wat de collega vertelde? Uh, ik heb al zijn regressie meegemaakt, meegemaakt, vervelende reizigers, maar je probeert er toch zo uh, tactvol mee om te gaan. Het hoort erbij? Het hoort erbij, en dan, uh, dan moet je meeproberen te de, de dealen. Ja. Ja. Maar ook met vertragingen en zo, de conducteur krijgt alles op zijn dak altijd? Ja, dat, uh, we zijn het eerste aanspreekpunt tussen uh, ons uh, mooie grote bedrijf en de reiziger. Ook daar zijn we op getraind om daarmee om te gaan. Edwin van Scherburg van de NS? Waarom hebben jullie zoveel nieuwe mensen nodig? Uh, uh, ja, door de vergrijzing en ook door natuurlijk verloop. Dus we hebben dit jaar zo in totaal zo'n uh, 3300 mensen nodig. Nu uh, rijd ik vandaag dan even met app mee. Is dat een aantrekkelijk beroep? Is er animo voor, conducteur? Ja, afgelopen half jaar konden we er gelukkig nog zo'n 450 machinisten en conducteurs en techneuten vinden. Uh, dus over het hele jaar waarschijnlijk 900. Dus dat lukt nog steeds uh, goed. En het is ook een prachtig vak uh, met veel verantwoordelijkheid. Af en toe ook wel eens moeilijk. Ja. Ik wil net zeggen, agressie hoor je veel over. Uh, soms heb je wel eens te maken met agressie. Investeren we voorzien, 100 miljoen per jaar. Camera's, extra beveiligers. Zo willen we dat echt uh, naar nul uh, brengen. Lukt dat lukt natuurlijk nooit, want het is in de hele samenleving een probleem. Maar daar werken we hard aan. En het, gewoon door de bank genomen is het gewoon een prachtig vak met veel verantwoordelijkheid. En jonge mensen, willen die dat ook? Ja, ook nog steeds jonge mensen. Ja. Want conducteurs zijn vaak wat ouder. Ja, dat is ook een deel van waarom we ook nog steeds zoveel mensen nodig hebben. De helft van onze vacatures hebben ook te maken met de vergrijzing. Hoe oud bent u, als ik mag vragen? Ik, ben, uh, ik heb net Abraham gezien, mevrouw. In december heb ik Abraham gezien, ja. ja. Oké, okay, dus u gaat nog wel eventjes mee? Ik ga door tot mijn 67 e Met plezier en hopelijk met veel gezondheid. Ja, u ja, wel. Heeft u het kort eens bij me, mevrouw? Oh, we zitten je al. Dank u wel. Ja. Mix van nieuws en sport, de Radio 1 Sportjolven. in my coffee class. Smaakverschillen, maar hier niet over. Het is gewoon hartstikke mooi. 1973, Carly Simon. You're so fine. Tussen de Oranje-fans die hier naar het Holland House komen vandaag. voor de huldiging van Marianne Vos vanavond. en wie weet ook wel van Edith Bos. stond Tom van het Hek in een vaag zonnetje. uw klachten te noteren. In het gesprek met Van het Hek. Ja, Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, dat horen we weer. Goedemiddag. De woonpies spelen heeft mij nog wel aan het denken gezet. En, en wat ik ben heeft dat... een man de... alleen. Ja. He? En uh, ik denk, eigenlijk moet ik weer een vrouw. Maar ik denk dat vrouwen die aan sport doen, ja. dat die een uh, andere testosterongehalte hebben. En ja. daardoor beter passen bij de man. Wat... Ik denk dat ik toch uiteindelijk uitkom op een Sportende vrouw. Een kogelslingeraarster, daar ga je voor nu. Spreek maar meneer Van Haak? Ja, daar spreekt u mee. Ja, meneer Van Haak, ik wil u wat vragen. Ik heb net op de radio geluisterd naar het roeien. Ja. En dat was ontzettend snel. Ik hoorde in weer. Op de televisie zag ik de collega's. Zag ik judo, judo uitzenden. En ik vraag ja. me af: dus leest u dat? Nee, ik denk, ging ik daar maar over? Kijk, de, de, de, het probleem was geloof ik dat ze bang waren dat ze met de schakeling niet meer terug zouden kunnen. TV is ja, het wat kan toch niet, niet waar zijn? Die ja. roeiers die trainen, die trainen gewoon vier ja, jaar ja, uh, aan één ja. stuk. En dan ja. krijgen wij een voorbeschouwing van het judo. Ik, ik wil hier wat aan doen. En nou, misschien kunnen we een comité oprichten voor... Het comité gewoon de, de acht finale moet worden uitgezonden, live, zeg maar. Ja, dat kan niet. Bent u toch met me eens? Ik, ik zeg, ik krijg u eerlijk dat ik het volledig met u eens ben. Ja, ik ja heb dat bij... is goed. Nou, ik ga een brief schrijven, ik zie wel aan wie. Ik ben Bernadette Spijker ja. en wat betreft uh, die meneer Van Gelre, ik vind dat zo'n grandioze verslaggever... Kijk, prachtig. Ja. En ik ben zo blij dat die man er nou bij zit, die brengt ja. er een beetje jus aan. Nou, het is hartstikke leuk dat u dat zegt. Hij ja. is echt fantastisch. Fantastisch. En hier komt hij even mevrouw. Ja. Oh. Wat, wat zegt mevrouw? Wacht even. Dag, dag meneer da Van Gelden. Dag mevrouw. Ik wil u mijn complimenten geven hoe u presenteert. Dank u wel. Ik, wil, ik hoor wel eens mensen die klagen, maar die hebben geen humor. Heel goed. Dat is helemaal goed mevrouw, maar we gaan weer door dag. met de lijn, want Jack stijgt op nu. <laughs> Jack van Gelder. Ja, als, als hij het niet inziet, dan moet de redactie dat maar inzien. Maar Jack heeft het niet en ik vind hem echt geweldig. Dat, dat wil ik aan de andere kant zeggen. Maar als presentator, sorry Jack jongen, dit is het niet. Tom, ik heb een klacht. Dat is. Vandaag tijdens de newsquiz waren er minstens twee gevallen waar de jury geraadpleegd moest uh, worden. Ja. En ze hebben er zelf een beslissing genomen. Oh, ze zijn eigen. Ik hoef ja, van de jury gaan zitten. Ja, ah, dat, ik, moet, dat kan helemaal niet. Ja, dat nee, kan, ik dus vond het te onprofessioneel. Ik vind een berisping op zijn plaats. We gaan een ik... uh, harde berisping geven. We hebben daar vertrouwen in. Dat mevrouw van Haringsmaat. Mevrouw van Haringsmaat, goedemiddag. Ik uh, kijk nu naar fietsers en dat vind ik stinkend vervelend. Ja dat klopt, dat dus is de tijdrit mevrouw, maar 26 kilometer duurt niet zo lang. Straks Hoe lang kom... duurt dat? Hoe lang ja, duurt Ja, dat duurt twee uurtjes of zo, je kunt even lekker een dutje doen. Twee Ja, dan komen de paarden daarna. De paarden oh, komen vanmiddag. Oh nee, van dat middag. is verschrikkelijk. Ja. Uh, zonde van mijn middag.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 En in Dordrecht is een man opgepakt die op Twitter de Gay Pride zou hebben bedreigd. Ook zou hij dreigtweets tegen homos hebben geplaatst. De man zit in elk geval vast tot na de Gay Pride, die is deze week in Amsterdam. Nou, dat is weer hier, Sjermijsa. Het is prachtig zomerweer en ook vanavond blijft het nog lang warm. Maar vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen ook een koufront over. En daarvoor ontwikkelt zich in de warm lucht een aantal forse buien. En dat begint nu al in Zeeland. En daarna beginnen in het hele westen van het land onweersbuien te ontstaan. In het oosten blijft het tot een uur of negen, tien vanavond droog. En daarna moet u daar ook rekenen op buien. En dan kan het ook weer onweren en misschien ook hagelen. Vannacht trekken de buien naar het noordoosten weg. De minimumtemperatuur ligt rond 17 graden. Morgen is het een mooie dag, wel minder warm. De dag begint met een afwisseling van zon en stapelwolken. Vooral in het noorden en oosten is morgenochtend kans op een enkele bui. In de middag klaart het overal op en schijnt de zon veelvuldig. Het wordt 20 tot 23 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten. Matig aan zee, vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Daarna blijft het mooie zomerweer, veel zon, af en toe een bui. Vooral op vrijdag en temperaturen tussen 20 en 24 graden. ANRB ah, Verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file na een ongeluk. Voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Verder is het natuurlijk helemaal niet druk. Bij Rotterdam staan wel een paar korte files. Net zoals op de A27, bij Houten in beide richtingen. En de A73 richting Nijmegen. Daar staat file tussen Grubbevorst en Horst 5 kilometer. Er is daar een vrachtwagen gestrand. De rechter rijstrook is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 4 minuten over half zes. Zo Diederik Simon van de Holland 8. Een van de Nederlanders die vandaag geen medaille haalde. Wel een medaille voor Edith Bos. U hoorde haar al eerder en zo in reactie van haar bondscoach Marjolein van Une. Eerst de opwinning op Schiphol vanmiddag. Want het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de Airbus 380, vliegt vanaf vandaag dagelijks op Dubai. Rond een uur of één vanmiddag landde het toestel van vliegmaatschappij Emirates op de Zwanenburgbaan. Honderden vliegtuigspotters stonden de kist van meer dan 70 meter lang en 80 meter breed, want zo groot is hij op te wachten. Martijn van der Zande stond ertussen. Uren voor de geplande landing van de Airbus 380 zitten er mensen bijvoorbeeld in groene tuinstoelen klaar hier aan de kop van de Zwanenburgbaan. Wat was dit? Uh, <laughs> Transavia. Ja, Transavia zie ik ook nog wel, maar wat was het verder? 737. 737, kijk, de, de, de echte kenner. Zit er een uitje voor het hele gezin? Ja, dat is een beetje wel, hè. Maar de kinderen vinden het prachtig, en ik ook, hoor. Dus uh, ik zit hier lekker in het zonnetje, dus uh, ja. genieten, hè. Ja, een beetje windje erbij ook hier zo? Ja, het, is, het kan niet mooier, kan niet mooier. We zijn uh, met een hele groep met volle verwachting voor de a 80 ja, dat zeker leuk. Het is gewoon huge, dat ding. Dat is gewoon voor het eerst dat er een lijndienst eindelijk hier geopend is... Al die 80's gaan zes keer naar Heathrow of Parijs. Maar ja, wat heb je daaraan? Eindelijk ook hier. Ja. Je hebt de portefeuille. wat gebeurt daarop? Ik kan daar de Approach horen of Arrival. Dus uh, de vliegtuigen die komen voor de baan. En dan vragen ze toestemming om te landen. Worden ze doorgestuurd naar de toren en dan krijgen ze eigenlijk toestemming om te landen. Het is dus, uh, officieel een embryo 145. Maar onze club noemt het een fietsenstuur. Want? Want in de cockpit, normaal heb je zo'n U-vorm, toch? Maar hun hebben een soort van fietsenstuurverhouding. Ook met een bel. Uh, misschien wel, ja. Het <lacht> is weer een hoogtepunt op Schiphol. Dus uh, ik, ik heb er erg veel zin in, moet ik zeggen. Ja. Ben je hier vaker te vinden? Ik ben hier vaker te vinden, ja. ja. Land op, hij landt op de Zwanenburgbaan. Een beetje, althans ja. waarschijnlijk, waarschijnlijk. een beetje, beetje, beetje goede baan? Ja, voor foto's nemen is het wat mindere baan. Je kunt hem eigenlijk alleen zoals hier van, van voren nemen. Maar uh, ik, ik hoop hem in deze vakantie en anders uh, in de komende maanden, jaren... nog wel eens uh, gewoon echt uh, met de wielen aan de grond te kunnen nemen. Wauw. En dan tegen Ene zien we heel in de vette. Daar zien we hem aankomen, hoor. Oh, oh. Eerste keer, mensen. Oh. Kijk die vleugels. Wauw. ja dat was zeker mooi uh, <laughs> dat was de moeite waard ja. groot hè nou, ja. ja niet normaal 70 meter hè van vleugel naar vleugel ja dat is kan uh, wel tellen en hij is ook vrij stil ik denk dat hij ongeveer even nou ik denk wel even hard is als een 77 misschien wel nog iets zachter dus dat hebben ze goed gedaan hebben ze absoluut ja. komt er weer een aan is minder spannend ja dat is waar ja we gaan naar de schiphol en dan gaan we zo meteen nog de start weer uh, Weer vangen, camera. Zeker. Dit waren overigens de spotters bij de goede baan... want er was ook veel drukte bij andere banen. Maar ja, daar landde hij niet... Uh, want uh, ja, hij kwam aan op de Zwanenburgbaan. Ik ga erover praten, want het is natuurlijk hartstikke mooi... zo'n A380 op Schiphol van een buitenlandse maatschappij. Daar is veel over te doen. En de vraag is meteen, is dat dan wel goed voor de KLM? Is het wel goed voor Nederland? Ik ga daar met Hans Herkers, luchtvaart-econom van de Universiteit van Twente... over uh, praten. Meneer Herkes, goedenavond. Goedenavond. Um, ja, is het goed voor Nederland of leidt dit tot hele boze KLM-reacties? Nou, misschien wel beide, maar... Uh... Hoewel ik niet denk dat KLM een boze reactie zal geven. Het is, uh, ja, het is de vrije markt en het is concurrentie. Hè, dat, dat hoort erbij. Het is goed voor Nederland, vind ik. Uh, um, hè, de bereikbaarheid van Nederland wordt vergroot. Omdat je vanuit Dubai weer kan overstappen met het netwerk van Emirates naar een heleboel uh, uh, andere bestemmingen. Met name in Azië. Um, voor Schiphol is het ook goed. Omdat Schiphol, uh, uh, dat is een, een zogenaamde hubluchthaven, luchthaven een overstap-luchthaven. Maar uh, ja, daar krijgt men steeds meer concurrentie. Dus is het goed dat Schiphol kennelijk ook een goede bestemmingsluchthaven is? Eh, nou, voor een grote maatschappij zoals eh, Emirates. En voor KLM betekent het natuurlijk eh, meer concurrentie. En dat is niet leuk. En daar houdt de KLM geen rekening mee? Of Schiphol geen rekening mee? Nee, gelukkig niet, zeg. Want Schiphol en de KLM, dat zijn twee verschillende partijen. En het is Schiphol zelfs verboden om rekening te houden. Schiphol mag KLM geen, geen voorkeurbehandeling geven. En natuurlijk zijn er genoeg informele contacten hoor. Mensen kennen elkaar. Schiphol, mensen gaan wel eens voor de KLM werken en omgekeerd. Maar KLM mag geen voorkeurbehandeling krijgen. Maar eigenlijk zegt u dus eh, elk eh, geluid over ja, nationale luchthaven, KLM... daar moeten we mee ophouden, de wereld is zo geïnternationaliseerd. Dit is het leven van vandaag. Uh, ja, en bovendien sowieso een luchthaven en een KLM, ook al zou de wereld niet geïnternationaliseerd uh, uh, zijn, dan nog moet je die belangen niet uh, gelijk schakelen. En je moet ook zeker het belang van het BV Nederland niet vereenzelvigen met zij het belang van KLM, het, zij het belang van Schiphol. Het belang van KLM is uh, veel vluchten en uh, daar uh, veel geld mee verdienen en veel passagiers vervoeren. Het belang van het BV Nederland is een grote bereikbaarheid. Of dat nu is van KLM, dat willen we natuurlijk graag, daar gaat het niet om. Maar of Emirates mag ook die bereikbaarheid geven, dat is ook goed. Ja, nu wordt er wel veel geklaagd over het concurrentievoordeel van Emirates vanwege goedkope brandstof uit Saoedi-Arabië. Dat is geen reden om de KLM dan ook maar te bevooroordelen op een misschien wat, wat stiekeme manier. Nou, daar moet je erg mee oppassen. Hè? Uh, uh, verhalen van bevoordeling... Uh, die zijn van alle tijden. Amerikanen klagen dat Airbus wordt gesteund. Uh, de textiel in Nederland... is op een gegeven moment uh, overgeplaatst... naar uh, lage lonenlanden. Een gedeelte van het, voordeel, uh, van het concurrentievoordeel... van Emirates is bijvoorbeeld door het feit... dat uh, brandstof daar goedkoop is... Uh, omdat er weinig belasting hoeft te worden betaald. Ja, uh, belasting betalen is toch echt... Een, een, een soeverein recht van nationale overheden. Nederland heeft in sommige opzichten ook belangen, eh, lage tarieven, waardoor we ook wel eens buitenlandse bedrijven lokken. Eh, het is dus heel moeilijk om, eh, moet je daar iets tegen doen? Eh, ja, daar moet je dus mee oppassen, want eh, eh, dit soort dingen is van alle tijden. En bovendien is er wat aan te doen, dat is maar helemaal de vraag. En bovendien is het gedeeltelijk tijdelijk, hè, want bijvoorbeeld lage lonen in die landen, ja, als die landen welvarend worden en dat worden ze als ze succesvol zijn, dan zullen die lonen daar op een gegeven moment ook gaan stijgen. Uh, nou las ik gisteren nog iemand die zei, ja, maak me wel zorgen, want Emirates gaat de Europese luchtvaartindustrie één voor één opeten. Uh, moet je je daar zorgen over maken, maar ook is het een reëel verhaal dat zij langzaam aan die markt binnen penetreren. Ja, ze, ze, ze komen zonder meer de markt binnen. Maar om dan te zeggen dat ze de Europese luchtvaartindustrie gaan opeten... dat gaat veel te ver. Dat is, dat is volgens mij gewoon niet zo. Uh, ja, wat er in feite uh, gebeurt... westerse maatschappijen hebben uh, zeg maar sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog... een veel groter deel van de luchtvaartkoek gehad... dan waar ze uh, dan redelijk zou zijn gezien hun eigen bevolkingsaantallen. Nou, eind jaren 80 zag je Singapore Airlines al opkomen. Nu zijn het maatschappijen uit het Midden-Oosten die ook hun deel... Van de koek willen. Ja, uh, en ik denk dat het eigenlijk alleen maar een goed teken is, namelijk dat elders in de we wereld de welvaart en de, en de sociale en economische ontwikkeling ook goed op gang komt. Ah, als ze maar ja. geen naalden in de broodjes gaan doen hè, voor het vliegtuig. Liever niet, niet, nee. Goed, wij danken u voor, u, voor uw uitleg, meneer Herkens. Graag gedaan. En een goede dag. Dank u, in slides. I'm back to a time when we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 ...van platen die je iedere dag draait... ...is dat je niet meer op je lijstje hoeft te kijken... ...hoe ze heten Keen met Sovereign Light Café. De eerste judomedaille is binnen. Edith Bos pakte vanmiddag brons. De pupeel van bondscoach Marjolein van Une... ...drong uiteindelijk via de herkansingen door... ...tot de bronzenstrijd. Na de golden score was de stand gelijk. De scheidsrechters riepen uiteindelijk Bos... ...tot winnaar uit 3-0 was het. Feest voor haar natuurlijk en voor Marjolein van Une. Theo Plasjaar sprak met haar. Marjolein, hoe blij ben jij als, als bondscoach, als persoonlijke coach van Edith? Ja, het is dus een beetje dubbel. Kijk, ik ben nu natuurlijk heel erg blij met deze medaille. Maar we gingen natuurlijk voor een andere medaille. En ik had eigenlijk ook op een finale plaats. Maar ja, dat, daar loopt dan toch iets niet wat helemaal, uh, ja, wat je, wat je niet berekend had. En dan moet toch de knop om. En dan zijn we natuurlijk met deze medaille gewoon heel blij. Wat heb jij gedaan om haar weer scherp te krijgen voor die wedstrijd tegen Tatsumoto? Ik heb ze eerst even met rust gelaten, want ze was echt helemaal, uh, toch wel even, uh, even weg, zullen we maar zeggen. Daarna kwam Koor er nog even bij, ik, ik met mijn persoon nog even. En toen, hebben we, toen vroeg ze ook nog van Liesbeth liefst kwamen even bij, kwam ze een beetje vriendin van haar natuurlijk. En uh, uiteindelijk... Na veel 65, je hebt niet getraind voor niks. Hè? Je hebt niet al die jaren voor niks. We gaan toch nog die medaille mee halen, ophalen. Nou ja, dat is uiteindelijk. Uh... Is dat nodig om dan zo op iemand in te praten? Ja, kijk, als je natuurlijk hier komt voor goud en je maakt dit ja, voor haar gevoel. Uh, is iets, iets niet af wat je, wat je zoals je het behoort te doen voor jouw gevoel, ja, dan is dat zuur. En dan, uh, ja, je hebt drie, het is nog de derde medaille, maar je hebt trots, mee En, je, en je, je hebt dit vizier, ik wil sowieso goud halen. En hij hing nog aan een zijde draadje, hè? Die Yuko 12 seconden voor tijd. Oh, ik zat te zweten, je moet eens weten. Ja. Ja. Is, het, uh, is de band nu gebroken? Mm, nee. Ja. Nou ja, er lag toch behoorlijke druk op het uh, Euroteam. Uh, niet ja, presteren. Ja, ja, maar ik denk toch dat iedereen het voor zichzelf moet doen. Uh, ja. uh, en dat moet ook zo blijven. Dus ja. Nou, je hebt een mooi bericht richting NOC-NSF in elk geval. Hè? Nou, gelukkig maar. Hè. Komt weer helemaal goed. <laughs> was de bondscoach Marlijn van Une in die klasse van Bos. Eh, onder 70 kilogram ging het goud zojuist naar Lucie Lecos. Die kennen we allemaal wel, de vrouw waar Edith Bos nou zo graag van had willen winnen. Maar Lecos heeft dus voor Frankrijk het goud veroverd. De Duitse waar Bos van verloor haalde zilver. Eh, grote race vandaag, een van de laatste grote races van zijn imposante loopbaan. Dan hebben we het over Diederik Simon, holland groeier, 42 jaar groeide andermaal een Olympische finale vandaag. Ze werd de vijfde. Na de race, toen? Simon weinig emoties. Ik ga nooit uh, in het openbaar zijn janken. Dat uh, is mijn mij stel niet zo. Dus bij mij komt dat altijd uh, later. Maar. Uh, ja, jammer. Maar het is, het is niet slecht, denk ik. Uh, we hebben heel goed gegroeid, vind ik. Het is een beetje uh, een verhaal waar niemand wat aan heeft, natuurlijk. Maar uh, zo voelde het wel. Ik denk dat we zeker goed gegroeid hebben. Ja, want dat was het de afgelopen jaren natuurlijk ook. Er werd steeds gezegd, straks op die speler zullen we er staan en dan varen we die optimale race. En in jouw ogen was die het, bijna. Ja, nou, we hebben wel goed gevaren, denk dingen. ik. Ik denk, eh, ja, de omstandigheden waren denk ik, niet helemaal in ons voordeel. Dat was jammer. Maar goed, daar doe je helaas niks aan. Het dat is, dat is hoort ook bij goede. Wat maakt het tijdsverschil in je beleving nu uit? Een halve seconde achter een bronzen plak, nu heb je niks. Ik bedoel, maakt het uit dat het een halve seconde is of kan je dat geen bal schelen? Nou, een halve seconde kan kansloos zijn of het kan net niet zijn. Ik, het is in dit geval net niet, maar ja. Voelde het als een medaille race tot de laatste 500? Uh, ja, in de finale is het toch altijd een medaille. Ja, maar voelde het alsof het erin zat? Had je het gevoel dat je op weg was naar? Ja, ja. ja ik heb halverwege even, even naar links gekeken en toen zag ik dat we echt gelijk lagen. En ik wist dat we uh, een goede 500 meter, de laatste 500 meter hebben we altijd. En, uh, maar ja, het, het, uh, de Canadezen uh, die, die, uh, die pieperden hier onder de tribune gewoon nog even onderuit. En dat, is, uh, dat doe je niks aan. Is dit, in alle eerlijkheid, en ik besef dat het misschien heel moeilijk is... nu ook gewoon wel de positie waar Nederland hoort... gezien de prestaties van de afgelopen twee jaar? Nee. Ik denk dat we makkelijk bij de eerste uh, drie hadden kunnen zitten. Wat heeft de onrust voor invloed gehad? De coachwissel, het gedoe met de boot die vlak voor de Spelen gewisseld is... onder een opstelling? Uh, ik denk dat dat positief gewerkt heeft. Dus... Uh, daar kan het niet aan gelegen hebben. Het zal niet zo zijn dat mensen nu roepen met die superboot, was je er wel bij geweest? Nee, nee dit, is, dit is gewoon een goede boot waarmee we roeien. En uh, we hebben een goede coach en uh, we hebben goede roeiers. Ik uh. begon het gesprek he, met, met een beetje flauw woorden van, ja, laatste kunstje. Maar als ik je al eerder hoorde zojuist, dan, dan is daar nog geen sprake van of wel? Uh, nee, ik ga nog wel even roeien. Maar uh, hoe lang, dat weet ik nog niet. Wil je ooit bondscoach worden? Ja, ja, zeker. Ja, ja. ik denk dat ik, uh, denk dat ik daar ook heel wat kan. Van jou zijn we nog niet af? Dat denk ik niet, nee. Londen 2012, het Olympisch nieuwsoverzicht. Het is uh, bijna zes uur, we zetten het olympisch nieuws even op een rijtje... in ieder geval voor wat de dag tot nu toe betreft. Edith Bos redde de dagsessie door brons te winnen in het judo. Bos werd in de kwartfinales verslagen, u hoorde haar coach net. Via de herkansingen pakte ze alsnog de zogewenste medaille. Met nog twaalf seconden op de klok stond Bos een Juko achter. Ik had helemaal niet door dat het nog zo weinig tijd was...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 Voor Bos is het alweer de derde olympische medaille. In Athene pakte zij zilver, in Peking was het ook brons. Een medaille waar Bas Verwijlen al jaren van droomde. Medaille in het deegenschermen dan. Maar hij moet die droom bewaren voor Rio. Want Verweilen verloor in de achtste finales van de Duitse Fiedler. Tot grote frustratie van hemzelf. Ik ben schrikkelijk boos op mezelf. Maar nou ja goed, die gast die staat ook zijn best te doen. Maar ik baal er gewoon van dat mijn acties niet lukken. Maar ja, als je partij verliest dan is dat vaak het geval. Ja, goed, aan de andere kant, ik heb er wel alles aan gedaan. De eerste partij die ging al uh, vrij stroef. Het is wel de tactiek zoals ik wil schermen voorkomen. Hij moet uh, druk gaan zetten en dan kon ik me gewoon afstraffen. Ik heb lekker kunnen, uh, ja, je, lekker kunnen schreeuwen, daar word ik alleen maar beter van. Een mooi showtje opvoeren, maar uh, ja, dat zat tegen Fiedler uh, zat dat niet in. Die gasten zo degelijk. Maar, uh, goed, uh, ik had hem net zo goed wel kunnen pakken, maar dat uh, ja, ging niet ging niet bij Bas Verwijlen. Andere medaillekansen waren er voor Marianne Vos en Ellen van Dijk op de tijdrit. Beiden kwamen tekort voor een podiumplaats. Van Dijk werd achtste, Vos werd zestiende. We rijden vanaf het begin niet en dan heb je het nog hoop natuurlijk dat het, uh, ja, dat het omslaat in die wedstrijd, maar dat is heel moeilijk in een tijdrit. En uh, ja, het uh, klinkt een beetje raar, maar ik had uh, echt de benen niet. Ja, Vos had de benen niet, Van Dijk had de benen wel. De achtste plaats is voor haar dan ook een teleurstelling. Ze vertelt waar het misging. Ik ben eigenlijk veel te langzaam begonnen. Dat is wel echt uh, ja, gewoon stom natuurlijk. Ik ben een beetje te behoudend uh, van start gegaan. Omdat het toch een lange tijdrit is. En, uh, ik wist dat mijn deel, uh, de laatste tien kilometer, dat dat een beetje mijn gedeelte was. Dus ik wilde niet daarvoor al, uh, al helemaal kapot gaan. Maar, uh, nee. maar ja, gewoon te behoudend gestart eigenlijk. En dan, uh, ja, dan ga je dat niet meer goed maken op het laatste. De titel ging naar Kristen Armstrong uit Amerika. De Duitse Judith Arndt won zilver en de Russin Zabelinskaya won brons. Bij de mannen werd het toch een superdag voor de Britten. Want Bradley Wickens pakte na zijn toerzegen ook het goud op de tijdrit. Zijn vierde Olympische gouden medaille alweer. Tony Martin veroverde het zilver. Christopher Froome, brons en Lars Boom en lieve Westra, de Nederlanders. speelden geen enkele rol van betekenis. Zoals u al net hoorde, de Holland 8 is 50 geworden in de finale. Oranje kwam slechts een halve seconde tekort op Groot-Brittannië dat brons won. We lagen tot de, tot de laatste 500 uh lag het uh, tot en met zilver uh, naast elkaar. Dus het was uh, all to play voor. En het is uh, ja, net de verkeerde kant van de streep. Dat zei Sjoerd Hamburger. De hockeymannen dan versloegen België met 3-1. Mink van der Weerde was de grote man aan de Nederlandse kant... en schoot twee strafcorners binnen. Bondscoach Paul van As. Dat is al 100 jaar zo. Uh, uh, een goede keeper en een goede corner. En uh, nou, Jaap heeft vandaag heel goed gekiept... en we hebben een hartstikke goede corner, ja. Ja, makkelijker en moeilijker kan ik het niet maken, maar zo is het toch nog wel. En surfer Dorian van Rijsselbergen ligt op medaillekoers. Hij won de derde race en in de vierde heat werd hij derde. Van Rijsselbergen heeft nu negen punten voorsprong op de pol Miarzinski. Nou, het was, was een goede dag. Uh, niet, uh, niet te gek. De eerste race was een knallertje. Uh, de tweede race iets minder. Ik zag even te slapen en toen piepte ze er tussendoor. Maar uh, over het algemeen blij. En ook Marit Bouwmeester doet het goed. Uh, zij won de zesde race in de Laser Radiaalklasse. Ze werd uh, eerder uh, vandaag zesde in race nummer vijf. Bouwmeester staat nu derde in het klassement. Ja, naar het zwemmen, Ranomi Kromo. Jojo plaatste zich voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze zette de vijfde tijd neer. En ook Femke Heem Heemskerk dronk door tot de laatste 16. Zij klokte de vijftiende tijd in de series. En ook Nick Driebergen ging door naar de halve finales. Hij deed dat op de 200 meter rugslag. Driebergen zwom daarin de zevende tijd. Dat was ons Olympisch overzicht. Vanavond natuurlijk nog meer prachtige sport. En uh, straks aan de lijn bij ons in Nederland rijden steeds meer auto's van 25 jaar en ouder rond. Omdat die extra vervuilend zijn, zouden ze uit de bebouwde kom moeten worden geweerd. Dat is een idee. Want de uitstoot die zou in 2015 lager kunnen uitvallen als er een. Milieuzone komt landelijk waarmee alle oldtimers uit de bebouwde kom worden geweerd. Dat uh, blijkt uit een onderzoek. En daarom luidt de stelling in Aan de Lijn vanavond. Oude auto's moeten geweerd worden uit de bebouwde kom. Voor de vaste luisteraars weet u wel dat bellen met Londen hierover deze stelling niet mogelijk is. Maar wij praten wel met een tweetal instanties die enthousiast ja. voor en enthousiast ja. tegen zijn. Milieudefensie zal u niet verrassen is een enthousiast voorstander van dit voorstel. De branchevereniging BOVAG ziet er niet zoveel in en zij praten er straks over met ons op Radio 1 in Aan de Lijn. En u kunt natuurlijk stemmen op radio1.nl. En ik kijk even naar uh, de stand nu. Oude auto's moeten geweerd worden uit de bebouwde kom. 35% is het daarmee eens. 65% is het daarmee oneens. Daarmee nou, gaan we zo langzamerhand richting het einde van dit uur. In het volgende uur praten we natuurlijk over de economie. Het beurspraatje. We kijken ook een beetje vooruit met... Uh, we kijken terug eigenlijk met Kees Jonkind over de prestatie van uh, Edith Bos. Hij maakt een documentaire over haar. Het afgelopen jaar volgde haar. En hij zal met ons nog eens doornemen of dit nou een hele mooie of een toch minder mooie dag is voor Edith Bos. Die overigens op dit moment gehuldigd wordt. En met een prachtige bronzen plak met twee bronzen medaillewinnaars, zoals u weet bij judo op het podium staat. En wij zien een huilende Lucy LeCos. Die heeft het goud veroverd. We zijn zo terug met het nieuws van 6 uur en het vervolg van de Radio 1 Sportzomer.